het Kluk met het NOS Journaal. Milieuorganisatie MOB wil via de rechter afdwingen dat de renovatie van het binnenhof in Den Haag wordt stilgelegd. Dat belt de Volkskrant. Het project heeft geen milieuvergunning en volgens MOB wordt dat ten onrechte gedoogd door de provincie Zuid-Holland. De renovatie van het binnenhof begon in 2021. Door een bouwvrijstelling hoefde de staat geen rekening te houden met de stikstofuitstoot. Later haalde de Raad van State een streep door dergelijke vrijstellingen. Daardoor is volgens MOB de renovatie illegaal. Zeker 1500 vrijwilligers doen vandaag mee aan een grote zoekactie naar de vermiste Joran Krol uit Sleewijk. De jongen van 16 wordt al bijna drie weken vermist. Hij werd op 24 december voor het laatst gezien in een jongerencentrum in Almkerk. Een dag later werd zijn fiets gevonden op een brug over de rivier de Merwede, zo'n 12 kilometer verderop. Gisteren werd bij Papendrecht aan tips een jas gevonden in de Merwede. De vrijwilligers zoeken aan beide oevers van de rivier over een lengte van 25 kilometer.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 En die muziek die wordt weer beschikbaar gesteld door kortdraaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En als opening hoor je natuurlijk, uh, behalve dan uh, de Spurven. Hoorde u Louis Davies met weet je nog wel oud, je opname 1928. En uh, ja, de volgende dame is op 11-jarige leeftijd uh, begonnen... in de musical Duel om Barbara. Haar eerste plaatje dateert alweer uit 1958. Dat was Zeg Papi, ik wilde u vragen. En ze zong een uh, duet met haar vader in, 19, uh, en in 1963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 Wil, een utopie of luchtkasteel. Nu lijkt alles uit te komen, tranen vormen tot een lach. Er groeit hoop uit zelfbeklag, het is helaas maar voor een dag. Gelukkig nieuwjaar, want met nieuwjaar zijn we er.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 you yeah.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 Ik voor u ga zingen, het is een tragisch lied over losbandigheid. Het gaat over een da, me uit de hoogste kringen. De neiging ging tot het kwaad, die kon zij niet bedwingen. Zo raakte zij haar eer en reputatie kwijt.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 kon het lonken niet laten, ze lompte naar iedere man, Daar liep veel veel in de gaten. En oh, oh, oh, oh, oh daar kwam naar een geet van die yeah. yeah. <lacht> zij werd een danseres in een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 Niet laten. Ze lokten naar iedere man. Dat liep veel te veel in de gaten. En o, o, o, daar kwam laat geen van. Ja, yeah. De moraal! Maar ach, zij werd te oud. Ze kon geen man meer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 Zou die gaan het rummelke, en pak de miche kuikske. Dat zachte man, doe de genijd, die zet ik in het kuikske. Tra la la la ik hou het grote woord, ik hou die glas voor wie. Toen hou ik heel wie iedereen, een beetje aan mijn zie. Ik knap gezichtje en aardig kind, met om de kop een duikste. Ik hou dan met dat beetje af, op een of van een heukste. Tralalalalala, tralalalalala. -la -la -la. Die ik al vliegen kon, ik was vol goermood. Je noem me afscheid in de gang, ik weet het nog zo groot. Op ben zo'n schim, de schoonpapa. De zachtu met de glaubske. Wat moet dat met mijn dochter nu? Door in dat duister huipske. Tralalalala, tralalalala, tralalalala, tralalalala. Wendig en dicht eens bij Petrus komt, klopt aan de deur. Da de jong, kom doe maar in. De steest heel groot ver. Hoe heb je toch niet mijn schot gedom. Te steekt niks in mijn beuksje. Dan volg ik Peter zet mij maar met een engelke in een heupje. Trollalal, trolalalal, trolalal, troalalal. Trolalalala, la la la la la la, la la, la la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 haar mond is rood als karmen, zwart zijn haar ogen vol gloed. Al de vuilzon van Spanje die te drijven rijpen zij Zuidelijk warm zijn haar woorden, koud is haar hart als het noorden. Zo in de volle arena zit Maria Magdalena.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 Maar ziet, zij wil blikken sterkte in doodgevaar. Nu is hij gevallen en nu komt zij niet. Haar haar kent hij ogen. het volkje te veel en bewogen. Zij kijkt in twee andere ogen. O Magia Mantalela, al felies bang zijn haar armen, bloed vloeit erin, daarin. Haar mond is rood als schermen, zwart zijn haar ogen vol. gloed. Al de vellen zon van Spanje die te druiven rijpen doet. Zuidelijk warm zijn haar woorden, koud is haar hart als het noorden. Zo in de vol arena zit Maria Magdalena. Voorheen zong ik op de planken Een moederlied, een wiegelied Nu zwijgen al deze klanken De moeders van tans wiegen niet maar bestuurt de ooievaar Ma leert wiegen Pa maakt warme flesjes klaar Pa moet wiegen Ma stijgt op en land weer flop. Ma leert vliegen. Het pa kan niet uit, want zijn broek is kapot. Pa moet wiegen. Maa leeft zich uit de natura, zweeft in de wolken en de wind. Paa een busje met schura, als meel op het stuitje van het kind. maar bestuurt de ooievaar, vaar leert vliegen.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 Het vliegen wordt een obsessie De baby die naar voedsel streekt Bij vader woest in zijn vessie Omdat hij het flesje niet geeft Ma bestuurt de paar Ma leert vliegen Pa maakt warme flesjes klaar Pa moet wiegen Ma stijgt op en landt weer vlot, maar leert vliegen. Pa kan niet uit, want zijn broek is kapot, pa moet vliegen.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 In de late Late leed Lean Show. En u hoort er nu Witteke Voldort. als er Elias' tante Lien... met. geef mij maar Nassie Gordon. Toen wij repatrieerden uit de gordel van Smaragd. dat Nederland zo koud was, hadden wij toch nooit gedacht. Maar erster was het eten nog erger dan op reis. aardappelen, vlees en groenten en suiker op de rijst. Naar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 Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.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 Op haar nageltjes, dan vond er moe een ram En telkens als ze weer kon, riep mama, blijf toch af Louise, zit niet op je nagels te bijten ba, Wat vies, Louise, jij zult met dat bijten je nagels verslijten ba, Wat vies, Louise, Al met dat bijten op Anders heb jij een stropje, kleine vingertjes zijn toch geen loods, lieve Bob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 je zijn aangegroeid, je merkt er niks meer van. En als je vraagt hoe komt dat nu, dan antwoord je vol pret. Mijn jongen, houd mijn handen vast en steeds mijn mond bezet. Louise, zit ze, niet op je nagels te bijten. ba. wat vies, Louise. Jij zult met dat bijten je nagels verslijten. ba. wat vies.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 Een familie moeder, woont er in mijn jas. Ik laat ze er als een kleuterklas kluiter Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle macht. Ze vreten mijn hele jas kapot omdat de mot toch leven Die lieve Charlotte, en mottige bas. Met de je van modder, wonen in mijn jas.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 Maar dan heb ik mijn hart verloren Als oude toffe jongen, zo recht in de Jordaan Daar ben ik in een keldertje geboren En ga er helemaal We beslist er meer vandaan Bij ons in de Jordaan, zing je van heel la, Bij ons in de Jordaan, zie je de jongens in de meiden dansen gaan in de Jordaan, waar de bloemen voor de ramen staan. In de Amsterdamse humor nooit verloren gaat, zolang de lepel in de brein. De zorgen of in de reits dan helpt een zo veel ik aan de ander. Zo staan de Jordanezen, ze leven met je mee bij ons in de Jordaan. Zing je van een Logatje, ben je. Level in the brain for the star.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 Ik weet je nog wel, die avond in bewegen, t was aan over negen, en we liepen heel verlegen samen.